De eerste en de laatste. Naar een novelle van John Gelsworthy in de vertaling van Bernard Beckman. Personen. Keith Darrent, Londens advocaat. Tom Lansing, Larry Darrent, zijn broer. Robert Sobos. Wanda Livinska, vriendin van Larry. Vesia Ronen. Geluidstechniek. Gerard van Ieperen. Regie. Ab van Eyck.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 De gordijnen zijn gesloten. Buiten de lichtkring zijn schemerig zichtbaar... rijen boekenruggen in leer. Een lambrisering, Een donker plafond. Met mijn rode Turkse sloffen... en mijn oude bruin fluwele kamerjas... pas ik volkomen in dit kader van groen en duisternis. Het is mijn rustuur voor het diner...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 Prettig dat de nieuwe Butler dat gezien heeft. Ik sta op en zeg door zenuwachtigheid op harde toon. dat heb je toch. Heb je iemand vermoord dat je daar zo staat, stom als een vis? Ja. Mm -hmm. Dacht ik het niet dat je dronken was. Wat bedoel je? Kom hier, dan kan ik je tenminste zien. Wat is er met jou gebeurd, Larry? Ik ben niet dronken, kies. Maar het is waar...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 Dank je. Het is zo gegaan. Er is een meisje dat ik een paar maanden geleden ontmoette. Flo. Hm, wow. Nou, ah, en? Ze is een Poolse. wees van haar zestiende jaar of... een man die Willen heette. Een Amerikaan. Een schoft. Hij heeft haar laten zitten met een kind van zes maanden... en een tweede opkomst. Dat tweede kind is verder geboorte... Zij zelf ging er ook bijna aan. Toen kwam er een andere man. Na twee jaar kwam Willem terug... voor zijn opvolger en sloeg haar bont en blauw. Daarna liet hij er weer in de steek. Toen ik haar ontmoette was het tweede kind ook gestorven. Ze sliep toen met iedereen die betalen wilde. Maar ik ken geen lievere vrouw... en, en niet één die trouw is, dat zweer ik. Vrouw. Het is dus pas twintig nu. Toen ik gisteravond naar haar toe ging, was Willem er weer. Hij had haar gevonden. Hij kwam scheldend en dreigend op Maven. En toen... Kijk, hier die, die plek op mijn voorhoofd? Toen greep ik hem bij zijn keel en, en toen ik hem losliet. Verder? dan. was hij dood. Ik merkte pas later dat zij aan zijn rug ging. Wat deed je daarna?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 en zo aan de poort op de hoek van Glavleen. Ja. Heb ik dat niet in de krant zien staan? Vanmorgen werd het lijk van een man gevonden onder een poort in Glavleen. Zo plekken aan zijn keel doen misdaad vermoeden. Het lichaam was kennelijk beroofd, want er was niets op te vinden dat tot identificatie zou kunnen leiden. Heb je iets weggenomen bij dat lijk? Terwijl we vochten, verloor hij dit. Een envelop met een Zuid-Amerikaanse postzegel... geadresseerd aan Patrick. Hoe Simons Hotel, Farrier Street, London. Gooi dat in het vuur. Wat doe ik? Nu ik dit bewijsstuk vernietig ben ik medeplichtig.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 Zou ze zichzelf zelf aangeven? In overspannen toestand of zo? Nee. Weet iemand iets af van jouw relaties met haar? Ik weet niet weten wie. Zag iemand jou naar binnen gaan? De eerste keer bedoel ik? Nee, ze woont beneden en ik heb de sleutel. Geef die maar aan mij. Heb je nog iets bij je dat jullie verhouding zou kunnen verraden? Je kamers? Geen foto's? Geen brieven? Ontken niet zo grif. Denk goed na. Niets.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 Laat me niet langer wachten dan strikt nodig is, Guy. Dat witte gezicht, die ogen, die sidderende hand. Moet houden, Larry. Ik leg mijn hand op zijn schouder. Moet, Moed. Heb ik die zelf niet het hardste nodig? Ik zal me zeggen wat er moet gebeuren, ja. Maar nou ik weer op straat loop, zal ik er zo wel een eind hebben willen maken. Als ik er een vol voor op zak heb. Waarom ga ik eigenlijk door met dit leven? Ik zie mezelf weer spiegeld in het winkelraam van een apotheek. Een ellendige, schimmige verschijning. Rare zaak, het leven. Een rare zaak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 Het enige schepsel in de hele wereld... ...dat is Wanda. Wanda. Zij alleen weet en voelt wat ik voel. Plotseling kijk kijk een vreselijk verlangen... ...afschuwelijk en zinloze wens... ...voorbij de poort te gaan... ...waar ik het lichaam heb neergelegd. Ik steek Borrel Street over naar Glavelijn. Daar is maar één mens te zien... Hij steekt over en komt in mijn richting onder het flikkerend plantaarlicht. Wat een gezicht. Getuisterd, bijna tot de ogen bedekt van een stappelijke grijze baardgroei. Tanden met zwarte stukken en spookachtige bloed al op ogen. Helemaal in lomp. Er zijn blijkbaar nog diepere diepten... ...dan waarin ik terechtgekomen ben. Wel, vriend. U ziet er ook niet al te voorspoedig uit, zeg ik.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 Bijna had ik me verraden. Ik heb mijn koehouderij wel dringend nodig gehad. Die nee bij de telesons. Maar enfin, ja, het is voorbij. Geen taxi, maar loop liever om beter te kunnen nadenken. Twee machtige instincten strijden in me om de voorrang. Zelfbehoud en bloedverwantschap. De wind is vochtig. Ik heb het waarom en knop van overjas los? Vervloekte geschiedenis. Stel dat de relatie tussen die vrouw en die Amerikaan aan het licht komt. Zou ze dan Larry niet in gevaar brengen?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 moet ik vast de grond onder mijn voeten hebben. De Grave Die poets zijn hier niet ver uit de buurt. Op de hoek onder een straat om staat een politieagent. Flink, waakzaam. Ik loop hem met een afgewend gezicht voorbij. Hier is Borough Street. Ik passeer nummer 42. Er schijnt tegelijk vloer nog wat licht in de hoek.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 Het is iets zo blik als een doek De donkere ogen staren verschrikt De geopende lippen Lijken kleurvlek op een wit masker U hoeft niet bang te zijn Ik kom niet om u kwaad te doen Integendeel Mag ik gaan zitten en wat praten Lawrence zou mij deze sleutels niet gegeven hebben Als hij me niet vertrouwde Wilt u juist niet gaan zitten Het spijt me dat ik u zo aan het gemaakt heb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 Ja, ik moest u dat vragen, het Spepper. Weet u waar mijn broer woont? Ja. U moet daar niet heen gaan. En hij moet ook niet naar u toe komen. Neemt u alstublieft niet helemaal van me af. Ik zal heel voorzichtig wezen. Ik zal niets doen met hem schade kan. Maar als ik hem niet meer zou mogen zien. dan zou dat mijn dood zijn. Laat dat daarmee over. Ik ga naar hem toe en ik maak het in orde. U moet daar echt daarmee overlaten.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 De agent. Ik kan een schrikbeweging niet onderdrukken. Mampo, goedenavond en loop snel door. Om half tien zal ik bij Larry zijn.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 en verschrikkelijk gelijk is het... naar die man te kijken op de plaats... waar ik zou moeten staan. Hij staat erbij als een gevangen wasbeer... die gepest wordt. Weggedrongen in een hoek. Treurig, cynisch, woest. Met zijn gerimpeld, stomzinnig geel gezicht. En zijn stappelige grijze baard... en hoofdhaar. En met ogen die van tijd tot tijd... naar de toep op de tribune uit lijken. Ik hoor zeggen... In rechten is houden. En zie hoe de man als een dier wordt weggeleid. Het koude zweet breekt me uit. Iemand anders moet er even voor je geweest zijn. De zakken waren binnens de Als die man gevonden werd, zou hij een vrij uitgaan. Ik ben nu niet bang meer dat de mensen me zullen verdenken. Ik ben alleen maar bang voor mezelf. Dat ik mezelf zal gaan aangeven. Ik ben gek geweest om die sleutels aan Kies te geven. Wanda zal ontzettend geschrokken zijn toen hij daar op bezoek kwam. Ik mag wel niet van Kies, maar ik moet naar haar toe. Voordat ik geklopt heb, gaat de deur al open. Twee armen liggen om mijn hals. En haar lippen kussen in mijn mond. Voor ik het weet, is de mededeling al ontvallen. Ze hebben iemand gearresteerd. Als ik Wanda in mijn armen hou.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 In Larry's kamer brandt geen licht. Kerstklokken beginnen te luiden in de zwijgende vrieskou. Ik loop door naar Borough Street. In de kamer van het meisje waar ik een zwak schijnsel gewaar. Ik steek de straat over, kijk snel links en rechts... en probeer door de gordijnopening iets te zien. Er branden kaarsen En werd dat licht ontwerp voldoende om te weten... Larry is hier. Een onderdeel van een seconde, meen ik ze te zien, Larry en Banda... Een pathetische scène. Nu snel hier vandaan, voor iemand me betrapt. Wat zag je? Ik zag de heilige maag. Ze stond tegen de muur en glimlachte. We zullen spoedig heel gelukkig zijn, Larry. Als oh, ze sterven, Wanda... laten we het dan samen doen. Als jij sterft, kan ik niet verder leven...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 Op de 28 januari kom ik uit het gerechtshof na een triomfantelijk einde van een opwindend proces om een testament. Op een aanplakbiljet bij een krantenstalletje lees ik. Glafleenmoyert. Rechtspraak en vonnis. Ik stap naar voren en steek een penny voor me uit. Met een gezicht als van graniet lees ik het laatste nieuws. Glafleenmoyert. De jury heeft het schuldig uitgesproken. Het vonnis luidt de doodstraf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 ik loop vlug naar het half geopende gordijn en kijk naar binnen. Tegen de muur zie ik een bed staan. En daar liggen ze beiden. Is het dan in slaap gevallen met de gordijnen half open en het licht aan? Larry! Larry! Geen antwoord. Geen beweging. Ik grijp mijn broer bij zijn schouder en schud hem heftig. Hij is koud. Ik moet me vasthouden aan het ledikant om niet te vallen...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 Larry Darrent zijn broer Robert Zobulst. Wanda Livinska, vriendin van Larry, V.C. Jarone. Geluidstechniek Gerard van Iperen. Regie Ab van Eyck.